Mouw met het zijn Westjournaal. De website Vlinderscrime moet stukken uit het proces tegen Willem Holleder van de site halen. Dat heeft de rechter besloten. Het gaat om een groot aantal processen verbaal waarin verhoren zijn vastgelegd van onder andere Holleder zelf en van zijn zussen. Volgens de rechter is de publicatie schadelijk voor het lopende onderzoek. Holleder wordt vervolgd voor zijn vermeende rol bij verschillende liquidaties, waaronder die van Cor van Hout. In Reykjavik zijn duizenden IJslanders op de been om te protesteren tegen de premier van het land. Hij is een van de vele mensen die worden genoemd in de zogeheten Panama Papers. Daarin staat dat Gunnlaugsson en zijn vrouw hun geld hebben ondergebracht op de Maagden eilanden. Een bedrijf uit Panama zou daarbij hebben geholpen. De premier pijnt er niet over om af te treden. Hij ontkent dat ze hun geld in een belastingparadijs hebben gestald. Stewardessen en vrouwelijke piloten van Air France hoeven straks niet te vliegen naar Iran als ze dat niet willen. De luchtvaartmaatschappij vloog jaren niet op Iran, maar hervatte vluchten omdat de sancties tegen het land zijn opgeheven. In Iran moeten vrouwen in het openbaar verplicht een hoofddoek dragen. Maar al verschillende medewerkers van Air France hadden al aangegeven dat ze dat weigeren. De luchtvaartmaatschappij gaat daarmee akkoord. Het Duitse Lufthansa vliegt al jaren op Iran, maar het dragen van een hoofddoek is voor de vrouwen nooit een probleem geweest. De buschauffeurs van Connection mogen morgenochtend in Almere een paar uur staken. Dat heeft de rechtbank bepaald. De chauffeurs willen dat de gemeente maatregelen neemt om het in de bussen veiliger te maken. Omdat bedreigingen en mishandelingen aan de orde van de dag zijn, zeggen ze. De staking in Almere duurt tot half tien. Het weer vannacht opnieuw regen, vooral in het oosten van het land. Morgen is het overwegend bewolkt met soms regen bij een graad of vijftien. Woensdag en de dagen erna blijft het wisselvallig. En het is aan de frisse kant. En dit was het NOS voornaam. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Cinema. Ja, daar zijn we weer voor de tweede uur. ZFM Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en ik heb hele mooie filmmuziek uitgezocht. Althans, dat hoop ik. Maar ik denk het wel hoor. Ja, het tweede uur staat vooral in het van uh, natuurfilms. Maar we beginnen, zoals we doen gebruikelijk, met een hit die in een film gebruikt is. En dat is deze keer The Clash, A London Calling. En je kent allemaal wel die film Billy Elliot. En die beelden die daarbij horen, die zijn van uh, uh, ja, die jongen die achtervolgd wordt door, de, door het leger. En dan gaat hij uh, dwars door allerlei huizen en tuinen en loopt hij door Warsgoed heen. De uh, Clash, even kijken waar die staat. Nou, dat is toch wat zeg. Het is een hele lange lijst deze keer. En ik zie hem niet zo gauw staan, dus dat gaan we een ander nummertje doen. Dan gaan we een. Uh, uh, uit de, uh, Lorde uit de Hunger Games: Everybody Wants to Rule the World. Ook een heel mooi nummer trouwens: Lorde. Turning back Even while we sleep We will find you Acting on your best behavior Turn your back on my the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls, London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust, London calling, see we ain't got no swing, except for the rain, and the crunch of tea. the ice is coming, the sun's zooming in meltdown expected the wheat is for me engines stop on him but I have no fear cause London is drowning. and I live by the river London calling to the invitation zone forget it brother you can go it alone London calling to the zombies of death quit holding out and draw another breath London calling and I don't wanna shout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 Games, Catching Fire en uh, dit was natuurlijk London, Calling the class uit Billy Elliot. Ja, Ik had hier al beloofd dat we veel uit de natuurdocumentaires gaan draaien en dit is de eerste die ik heb klaargezet. La glace et le chel, muziek Cyril Oveau, gaat over een uh, onderzoeker op de Antarctica. Het uh, mooie nummer, premier uh, des Pages. Cyril Auforg, Le Ciel, La Glace et Le Ciel. En dit is het nummertje: L'Année Geophysic Internationale, het congres. helemaal gecomponeerd. Het slotnummertje... RIV antar, Antarctique George Fenton, ook een bekende componist... van heel veel natuurproducties, heel veel BBC-producties. Ik ga er een paar gewoon op een rij zetten. Frozen Planet, uh, To the End of the Earth, The North Pole... onze planet kwam uit 2011 zie ik hier op de rol staan en Planet Earth die was iets eerder 2006. Het is ook mooi daar doe ik de snowpiece van de sneeuwgans. Je hebt zo'n drogist uh, die met pleisters erin. En uh, die verkoopt nu als van die natuurdocumentaires tegen spotprijzen. Of allerlei BBC-documentaires uh, zoals Planet Earth of Frozen Planet of andere natuurdocumentaires. Nou, ze zijn het alleen, he, alleen al voorwege de muziek uh, meer dan waard. Ik doe er nog één de laatste van George Fenton uit de Planet Earth uh, de sneeuwluipaard. Tot zover George Fenton de prachtige muziek bij allerlei natuurdocumentaires gemaakt. Maar nou, we hebben nog veel meer mooie natuurfilms. En dat is een film Crimson Wings, een film over flamingo's. Ik dacht dat het een Disney-film was. En de muziek is daarvan gecomponeerd en ook gespeeld door de Cinematic Orchestra. En daar gaan we eerst het nummertje van draaien: The Arrival of the Birds. en Wings, en het is een film over flamingo's. En grappig was dat ik, toen ik van de week zat te kijken... naar een documentaire van de VPRO... mooie documentaire, Nederland van boven... toen merk ik dat deze, de muziek die ze daaronder gezet hadden... ook van deze uh, cd afkwam. Dit is het, een bekend nummertje, The Dance... Crimson skies en dit allemaal cinematic orchestra. Crimson de van de cd Crimson Wings film een Disney film over flamingos. En uh, naar deze schitterende muziek luisteren. Allemaal uit uh, natuurdocumentaires, natuurfilms. Onlangs was op televisie The Hunt. Uh, ik dacht bij de EO. Ook een, een uh, natuurserie. En daar uh, doe ik het eerste nummer van: een Game of Strategy. Uh, ...gecomponeerd door Steven Price. Die is ook uit deze serie. Een klein stukje nog. naar CFM Cinema en wij zijn de muziek aan het draaien... uit vooral natuurfilms deze keer. En nou er zijn er ontzettend veel. Dit is onder andere Planet Ocean... en daar is er van de muziek gecomponeerd door Amal Amar. Een Fransman, Planet Ocean... luisteren deze muziek Nou, dan moeten we oppassen... dat je al niet in slaap valt. Dat is natuurlijk wel een beetje nieuw aids achtige muziek. Ontspannende muziek. En dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd voor het slaap gaan. Dit is wel iets inspannender. Dit is uit de soundtrack Africa Original Soundtrack... gecomponeerd door Wataru Hokoyama Savannah. Er zit meer power in. De uh, Africa the Original Soundtrack, ...gecomponeerd door Waturu Hokoyama. En is Heaven. Het nummertje van deze CD, wat ik draai vanavond, is het nummer Safari. Filmmuziek uit Natuurproducties. Dit is bijvoorbeeld de film Microcosmos. De muziek is gecomponeerd door Bruno Coulet. bekende Franse componist. En daar het nummertje van Microcosmos. Een film over insecten en kruipende beestjes. arms round in ribs arms Pinnens, lakken, ja, noem het allemaal maar op. Allemaal insecten. Uh, dan kom ik bij Sarah Klaas, een Engelse componiste die de muziek gemaakt heeft van Afrika. Onlangs was het nog in het nieuws met een muziek onder Dark Mord Killing. Een soort thriller op de Engelse televisie. Uh, dit is ook mooi, dit is Afrika. Documentaire 2013, natuurdocumentaire Bangulu Swamp. één film onder de aandacht brengen, dat is een film De Illusionist. Een film van Neil Berger, onder andere met Edward Newton Jessica Biel, en Jessica Beal. Een, een jonge grafin wordt in het Wenen van het begin 20e eeuw verliefd op een jonge goochelaar, maar hij is van laag komaf. Ze mogen elkaar niet meer zien. Jaren later gaat ze inmiddels verloofd met de kroonprins naar een voorstelling van de beroemde magier Eisenheim, waar ze deelneemt aan een enigszins macabre illusie. De kracht van Neil Burgess' regie zit hem niet alleen in de speciale effecten en charmante vlakkerij. Deze intrigerende, dubbelzinnige film behaagt vanwege de zorgvuldigheid die op alle niveaus van de smaak getuigt. Oscar-nominatie voor mooie, sfeervolle eh, fotografie. Klein stukje van de muziek. De Illusionist. Zeker de moeite waard. Aanstaande vrijdag, 8 april, op zender NPO 3, 10 over half 10. want uh, Dan La Maison werd alweer gestart. Je hebt geluisterd naar een speciale aflevering van CFM Cinema. Heel veel natuur, tweede uur, klassiek vooral. Ik hoop dat je het mooi vond. week van natuurlijk, met veel films, televisie, dvd of wellicht in een bioscoop. Zelden zenden. natuurlijk. Zie je Sleep wel en morgen gezond weer op.